Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Kamer PVV over Hoofddoek Koningin. Makelaars willen keurmerk voor huren. Sven Kramer wint 1500 meter op EK Allround. Het weer. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Op een enkele bui na blijft het droog en het wordt een graad of 9. Morgen is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. En dan wordt het ongeveer 8 graden. Koningin Beatrix is in de Verenigde Arabische Emiraten voor een staatsbezoek dat vandaag is begonnen. Verslaggever Menno Reijmeijer is daarbij. Menno, wat staat er vandaag allemaal op het programma? De koningin is vanochtend allereerst, zoals het hier gebruikelijk is, in de grote moskee geweest. De Sheikh al-Sayed moskee. Daar neergezet ter ere van de grondlegger Sheikh Sayed. Um, daar is een rondleiding gekregen um, door uh, de directeur van, uh, van de moskee. En is toen vervolgens uh, op audiëntie gegaan bij uh, de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Um, dat is uh, ook de, de, de opvolger van uh, de overleden Sheikh. Dat is Sheikh Khalifa bin Zayed En dat, uh, dat bezoek is net geweest. ja Nou heeft de PVV kamervragen gesteld naar aanleiding van de kleding van Beatrix en Maxima in die moskee. Wat hadden ze aan?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 Um, dat is hier gebruikelijk. Dat is uit respect. Ik heb even terug zitten kijken naar een vorig groot bezoek hier in de Emiraten... om um te kijken of dat nou zo vreemd is wat uh, de koningin en wat ook prinses Maxima hebben gedaan. Het is sowieso voor iedereen, iedere vrouw gebruikelijk die daar bij uh, de moskee komt om dat uh, te dragen. Maar als ik kijk naar uh, koningin Elisabeth, die hier bijvoorbeeld was in november 2010, anderhalf jaar geleden... Um, daar zijn ook foto's van gemaakt. Uh, heb ik net even bekeken en ook die zie ik gewoon uh, lopen zoals hier gebruikelijk. Is met bedekt hoofd en uh, bedekte enkels. Goed, ze zijn dus naar de moskee geweest bij de uh, president. Uh, wat, wat gebeurt er verder nog allemaal tijdens het bezoek? Ja, dit, dit bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten... Eh, voorafgaand aan dat uh, inhaalbezoek zeg maar, aan Oman... dat over een paar dagen begint. Dat bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten... moet je volledig zien in de handelsbetrekkingen. Eh, vanmiddag is er een bijeenkomst met het midden- en kleinbedrijf. Hè, het uh, Emiraten uh, midden- en kleinbedrijf. Morgen gaan we naar Mastar City. Mastar City is een, uh, uh, een, een nieuwe stad eigenlijk die geheel duurzaam gebouwd wordt. Um, daar worden zaken gedaan. Er is nog een bijeenkomst met CEO's... Met de Directeuren van grote bedrijven, Shell, Bam, alles Nederland... noem het allemaal maar op, die zijn hier ook om zaken te doen. Zaken te doen, daar gaat het om tijdens dit uh, staatsbezoek. Menno Remer vanuit Abu Dhabi. Makelaarsorganisaties willen strengere eisen voor makelaars... die ook huizen verhuren. Daarmee moet worden voorkomen dat in de huizen wietplantages... worden gevestigd of grote groepen Oost-Europese arbeiders... worden ondergebracht. Brancheorganisatie VBO vindt zelfs dat er een keurmerk moet komen... voor verhuurmakelaars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 Nou, het is lastig. Um, uh, kijk, de, de, de identiteitsbewijzen die worden natuurlijk keurig gecontroleerd. Uh, loonstroken worden ook keurig gecontroleerd. Nou, Ook wel eens niet, hè? Dan komen er uh, bijvoorbeeld uh, kopieën of pdf'jes uh, binnen. Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, we kunnen niet toetsen bij uh, justitie of een paspoort wel echt is. En we kunnen niet toetsen bij uh, de sociale verzekeringsmaatschappijen... om te kijken of een loonstrook wel echt is. En daar ligt natuurlijk best een probleem. Maar zou u dat wel willen? Ja, ik denk wel dat het goed zou zijn als we die toets gewoon beter kunnen doen.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 De komende dagen wordt er nog een meter sneeuw extra verwacht in de wintersportgebieden. Op andere plekken in de Alpen zijn door hevige sneeuwval wegen en treinverbindingen afgesloten. In wintersportgebieden in Oostenrijk zijn verschillende dorpen onbereikbaar. Is het NOS Jeroen Iran zal op korte termijn een ondergrondse fabriek voor de verrijking van uranium in Fordo in gebruik nemen. Dat heeft het hoofd van de Iraanse organisatie voor atoomenergie tegen de Iraanse media gezegd.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 En stichtte hij nog twee andere buitenbrandjes. Het vuur is niet overgeslagen naar de huizen. De politie heeft de man van 32 opgepakt toen hij bleef rondhangen in de buurt van de branden. Nieuw-Zeeland vreest voor verdere schade aan de natuur nu het vrachtschip Rena in twee is gebroken. Het schip liep begin oktober op een rif bij het Noordereiland. De twee stukken liggen zo'n 30 meter bij elkaar vandaan. Het Nederlandse bedrijf Switzer Salvage is betrokken bij de berging. En ik vroeg Cor Radings van Switzer of de breuk als een verrassing kwam.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 Drie Australische milieuactivisten zijn in de wateren bij Perth aan boord geklommen van een Japanse walvisvaarder. Ze worden aan boord van het schip vastgehouden, zo meldt de actiegroep Sea Shepherd. De activisten zijn zelf lid van een andere organisatie, maar kregen wel hulp van Sea Shepherd bij het enteren van het Japanse schip. De organisaties strijden gezamenlijk tegen de walvisvaart. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul heeft een Chinees brandbom gegooid naar de Japanse ambassade.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 Van Kramer lijkt op weg te zijn naar zijn vijfde Europese titel all De Fries versloeg in een rechtstreeks duel op de 1500 meter zijn directe concurrent Jan Blokhuizen. Kramer bezet in het algemeen klassement nog wel de tweede plaats. Iets meer dan een seconde achter zijn landgenoot. Een verschil dat op de 10 kilometer moet worden goedgemaakt. En daar heeft Kramer alle vertrouwen in. Ja, nou ja, dat was wel het, eigenlijk al het beste scenario. Eén seconde terugpakken is, is, natuurlijk, best, is natuurlijk best goed. Ik moest 1.1 en ik heb nu nog een. Ja, seconde, dikke seconden goed te maken op de 10 kilometer. Ja, dat is, dat is een, uh, ik sta er hartstikke goed voor. Ja, want de ene 1.12 is de ander niet. Hè? Op de 10 kilometer zou ik zeggen, ja, dat uh, appeltje-eitje klinkt wat overdreven. Maar zo is het wel een beetje. Nou ja, goed, 1.2 op de 10 kilometer is inderdaad makkelijker voor mij goed, te, de, goed in te halen dan, een, dan een 1.2 op de 500. Dat was Veen Kramer tegenover Bert Maadering. Naar Sebastian Timmerman. Sebastian, eh, Kramer heeft het nu dus helemaal in eigen hand, hè? Hij heeft het in eigen hand, inderdaad. En uh, mag straks op de 10 kilometer ook nog eens in de laatste rit uh, rijden... tegen Jan Blokhuizen. Direct duel tussen uh, deze twee. Omdat ze gisteren eerste en tweede werden ook op de 5 kilometer. En dat wordt op die manier dan aan elkaar gekoppeld op die, uh, op die slotafstand. Dus wat dat betreft wordt het een uh, mooie finale. en Misschien kun je, als je even kijkt uh, naar die laatste race vanuit de visie van Jan Blokhuizen... Uh, wel ook zeggen van dat hij Jan Blokhuizen gewoon maar uh, brutaal de aanval moet gaan kiezen. Sven Kramer reed uh, dit seizoen de 10 kilometer in Wereldbekerverband tegen Jorrit Bergsma. Die koos de aanval. Die zette Kramer vol onder druk bij die Wereldbeker vanaf het begin van de 10 kilometer. Zo erg dat Kramer niet mee kon. En het op een gegeven moment besloot om het maar te laten lopen. Om niet tot het gaatje te gaan. Dat zou Kramer vandaag niet zo snel doen als toen. Maar misschien is dat wel de tactiek voor Jan Blokhuizen. Die dus 1 seconde en 12 uh, honderdste voorsprong heeft op Kramer. Gewoon vol erin. En dan maar zien waar het ja, hoe presteerden de andere Nederlanders op de 500 meter? Nou, wisselend. Uh, Koen Verwij uh, uh, reed uiteindelijk de vijfde tijd. Uh, en uh, uh, ja, de, de minste was Terjean Bloemen. Die wordt voorlaatste. Maar toen waarde de wind heel erg hard. Betekent voor het algemeen klassement dat Koen Verwij nu vijfde staat. Uh, de nummers ja. drie, vier... En vijf. Die staan heel dicht bij elkaar. Dat zijn Silos, Bukou en Koen Verweij. Dus het kan nog alle kanten op. Tetjan Bloemen is twaalfde. Maar die staat echt de straatlengte achter op het podium. Ja, die kan nog wel wat stijgen. Maar ja, door die zware omstandigheden op de 1500 meter zit het podium en voor Tetjan Bloemen niet meer in. Oké, okay, dat wordt dus nog wel een spannende finale straks. De 10 kilometer. Uh, inmiddels zijn de vrouwen begonnen aan hun slotafstand. Ja. Wat kunnen ja. we daar verwachten? Daar kunnen we uh, uiteindelijk nog een strijd om het podium verwachten... Uh, tussen uh, Irene Wüst, Diana Valkenburg, Claudia Perstein, de Russin Skokova, maar de leider in het algemeen klassement, de leidster in het algemeen klassement... Martina Sablikova, die uh, staat uh, te ver weg. Die staat al op vier seconden uh, voor op Irene Wüst. Dus Sablikova, als er geen rare dingen gebeuren... gaat zij voor de vierde keer in haar carrière en voor de derde keer op rij... hier op het buitenijs van Budapest Europees kampioenen worden. Dankjewel, je nog even de hoofdpunten. Koningin Beatrix is het staatsbezoek... aan de Verenigde Arabische Emiraten begonnen met een bezoek aan een moskee. Geheel volgens moslimtraditie droegen Beatrix en Maxima... een lang gewaad in een hoofddoek. De PVV heeft daar kamervragen over gesteld. Organisaties van makelaars willen dat er strengere eisen worden gesteld... aan makelaars die huizen verhuren. En daarmee willen ze voorkomen dat in de huizen... bijvoorbeeld wietplantages worden gevestigd. En Iran zal op korte termijn een ondergrondse fabriek... voor de verrijking van uranium in gebruik nemen. Er is verkeersinformatie. Nee. Dit was het nos -journaal. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze kerstconferentie. De H&M hij hier over de Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. Dit is de perstribune, inderdaad. De gasten Joop Alberda: vliegende kiep, Jules van der Wart bij de Chinees. Samen met Arie Haan. Het antwoordapparaat met uw klachten en vragen over de media. Eddie en Evert natuurlijk, met hun weddenschap. En de ontwikkelingen in Budapest. EK schaatsen al De prestatie zometeen van de dames op de 5 kilometer. Laatste afstand, deperstribune.nl. Joop Alberda. Jop, uh, je volgt dat, uh, dat schaatsen, uh, maar meer als belangstellende buitenstaander? Of nog een beetje als coach? Of? Nee, <t> nee als het is, ik volg in principe elke sport. Uh, wel op een andere manier dan ik het vroeger misschien deed, uh, wat ze net ook zei: van heel veel voor de tv kijken. Is altijd heel snel veranderd naar toch wel heel diep geïnteresseerd zijn. Altijd in statistieken, ontwikkelingen. Hoe gaat dat nou beter worden? Kun je op basis van statistieke voorspellingen doen en komen die trends en uh, ontwikkelingen... komen die in de praktijk ook uit. Ja, zeg maar, dat, dat EK schaatsen allround, hè, dat geeft ongeveer aan... wie is de beste van de grote middelmaat? Hè? Uh, het zijn niet de superspecialisten per afstand. Nee. Is dat nou puur Nederlands nog? Of, Ik bedoel, is het een, een toernooi dat je op termijn gaat verliezen... dat, dat gaat verdwijnen? Nou, de, daar lopen de discussies uh, wel ook over bij de internationale schaatsfederatie... Uh, om te kijken van, goh, is het allround toernooi iets... wat uiteindelijk olympisch zou moeten worden om het te laten overleven? Uh, de mens is in principe altijd het meest geïnteresseerd... in diegene die gewoon exceleert de beste. op bepaalde. De snelste, de hoogste, de sterkste. En uh, dat zie je in atletiek zie je daar ook nog een kleine groep uh, allrounders... En dat zijn dan de kampers en de kampers bij de vrouwen. Daar heeft iedereen waanzinnig veel respect voor. Ja, dat zijn super atleten natuurlijk. Ze kunnen namelijk eigenlijk alles. Dus ze zijn het beste in alles, maar ze zijn in één onderdeel vaak niet de beste. Nee. En de fascinatie van, dat is ook het huidige tijdsgewicht waarin we leven, is korte, snelle boodschappen. En we willen gewoon kijken naar iets wat snel afgelopen is binnen drie kwartier. En we willen de beste en de snelste zien op die specifieke afstand. Dus... Het, ik denk dat het wel een domein is wat heel specifiek Nederlands is. Met Noorwegen. Want in de kwalificatie, in, in, de, in de ranking staat Noorwegen ja, ja. nog steeds boven Nederland. En, en er komen weer een heleboel uh, interessante jonge in Noorden aan. Hè, en dat komen we van gisteren gezien. Ja, ja, en dat zijn toch weer. Ook dat komt uit de cultuur van het Noorse Schaatsen. Uh, komt dat toch weer terug? Maar twee landen die uh, allround ja. willen doen. en de rest zien het als een trainingsmethode voor uh, afstandskampioenschappen... is misschien op lange termijn toch wel wat kwetsbaar. Ja, dus we zitten in feite aan oude ouderwetse radio uh, en televisie uh, te kijken... respectievelijk luisteren. Nou ja, het is uh, een 10 kilometer, zegt een Amerikaan van... is looking grass grow. <laughs> uh, omdat dat gewoon 20, 25 rondjes eigenlijk ongeveer hetzelfde is. Uh, daar krijg je niemand voor op de tribune. Als waar is dat wij toch, en dat doen wij eigenlijk gemiddeld... Met een kleine vertraging achter de Amerikaanse markt aanlopen. dan zou de 10 kilometer wel het eerste slachtoffer kunnen zijn. in het schaatsen. Ja, nou ben je ook tegenwoordig een man van. Uh... Van de reclame, hè, zal ik maar zeggen. Uh, je, je bent nou. bezig met, met de invloeden daarvan natuurlijk... Uh, bij, bij sportwedstrijden, op de kijker, op de luisteraar. Uh, Zo'n stadion zit helemaal vol uh, Nederlandse reclame. Hè? Ja. Kijk je daar als kijker iets van mee? Denk je dat, oh interessant, ik ga morgen naar Essent of KPN of uh, PM, ja. weet ik het? Nou, er is, er is uh, veel onderzoek naar gedaan... dat eigenlijk maar ergens een, een flits van opvangen voldoende is... om koopgedrag van mensen te, be te beïnvloeden... Dus het bewust kijken lijkt mij volstrekt uh, niet meer interessant. Er is wel een tendens gaande dat ze zeggen, de associatie van uh, sponsoren uh, of partners bij een bepaalde tak van sport over een lange termijn is effectief, dan blijft het ook lang hangen. Alles wat gewoon mondjesmaat eventjes meedoet om vervolgens weer te verdwijnen en ergens in een reclameuiting op een pak ja. doet, vervuilt de kleding alleen maar, maakt het Beeld niet mooier, kijk naar de Olympische Spelen. Dat is eigenlijk het mooiste beeld, want dan gaat het alleen nog maar over de sport. Maar daar mag en het niet, absoluut daar niet. Dat mag het helemaal nee. niet. Jij um, nee, hebt het, bij een wielerploeg gezeten, Cervelo, ja. een jaartje. Ja. Uh, uh, wiel, wielrenners zijn uh, ja, dat zijn wandelende reclames. Ja. Uh, fietsende reclames ja. huilen, niet wandelen. Ja, misschien als ze de bergen opgaan. Maar ik, ik bedoel, ik let daar nooit op, uh, uh, nee. wat ze er allemaal op hebben staan. Uh, komt dat door de hoeveelheid? Of? Ja, dat komt, dat, in mijn optiek komt dat absoluut door de hoeveelheid. Uh, het is merkwaardig dat heel veel marketeers zich daar laten verleiden... om voor een paar vierkante centimeter... Iedereen koopt een plekje op dat lichaam. Ja, en we hadden bij Cervelo echt de filosofie... zo weinig mogelijk vervuiling op de kleding... om helder te maken dat het over sport gaat... Uh, en dat we de sponsoren die er toch bij betrokken zijn... op een andere manier willen betrekken bij... Hoe doe je uh, dat dan? Want ik bedoel, als je niet de naam op het shirt krijgt van de renner... hoe krijg je die sponsor dan wel over de streep... om met geld over de brug te komen? Nou, wij, Bij ons waren, werden de renners beoordeeld niet alleen op de resultaten... maar hmm. ook op hun persoonlijke ontwikkeling. En daarnaast op de, ontwikkeling, de bijdrage die ze gaven in de ontwikkeling van kleding... materiaal, de fiets en de onderdelen die de sponsoren aanbrachten. Dus als uh, een bedrijf... Uh, een, een nieuwe ketting aanlevert. Dan krijgen ze daarbij door als wereldkampioen. die die specifieke ketting gaat testen. of in de windtunnel, of op asfalt, mm. of bergop. Daar commentaar op geeft. en dan samen met het bedrijf probeert dat te verbeteren. En dan communiceert het bedrijf de successen van Hushhoft. naar, de, naar de, de potentiële koper? Naar de potentiële koper. Daarin hebben ze dus die, het imago van Hushhoft. Daar hebben ze ja. de ketting. En ze, hebben, uh, en ze kunnen ermee naar de klant gaan. Dat is een andere manier om ernaar te kijken. En dat is veel energieker voor het systeem. Een nou ja, aantal... de vraag is inderdaad of het werkt. Het werkt, omdat een aantal van die sporters... gewoon ook um, een aantal ontwikkelingen mee in gang heeft gezet... En, en daadwerkelijk zelf vernieuwingen heeft aangebracht. En we hebben de naam van die renner gekoppeld aan dat nieuwe product... wat er gemaakt is, en ze kregen royalties uit die, uit, uit die zeg maar, uitvindingen. Hmm. Dat geeft de betrokkenheid van een sponsor heel dicht naar het product... en naar de persoon ah. die dat product aan het testen is. Wat zat op de shirts van Cervelo dan? Er stond eigenlijk alleen maar uh, Cervelo en we hadden alleen nog een paar, uh, com, uh, op de, op de, paar de, dingen op, op, op de broek. Ja. En wij hadden onze kernwaarden, de waarden die voor ons belangrijk waren, zoals team, succes, innovatie en samenwerking ja. en sacrifice. Zeker, maar dat moet je wel kunnen communiceren. Dat, dat, hadden we, dat, dat we, moet laten we zeggen in een, in een moment overgebracht kunnen worden ja. tijdens de tour. Tijdens de tour wordt dat wel overgebracht. Uh, alleen wij, kregen, wij hadden een lage entree voor sponsoren om mee te doen en we hadden een hoge uh, aandeel in de winst... indien wij met elkaar gezamenlijk een product mm. verbeteren En ik denk dat dat een, misschien een modernere, maar dat was in ieder geval een unieke samenwerking tussen bedrijven... DSM en uh, 3M speelden daar een belangrijke rol in... om te kijken of wij producten gewoon kunnen verbeteren. En daardoor heet het team ook Cervelo Test Team... Ja. om aan te geven dat wij steeds maar bezig waren om producten te verbeteren. Ja, uh, we gaan eens even bij het schaatsen weer kijken, de actuele sport die de aandacht vraagt. Want, uh, Sebastian, ja. de vijf kilometer bij de dames is begonnen. Is begonnen we hebben één rit gehad waarin Olga Graaf won van Hege Bukku. Dat was ook niet zo moeilijk, want Bukku die deed zichzelf de das om door onderuit te gaan. Finishte uiteindelijk wel. Olga Graaf 7, 52, 54... Tijden die we ook in een ver verleden zagen. En nu in rit 2 hebben we de eerste Nederlandse op de baan aan van der Weijden. Die uh, echt door het oog van de naald is gekopen dit toernooi. Als ze 200ste langzamer was geweest op de 3 kilometer vrijdagavond. Had ze hier de slotafstand niet mogen rijden. En uh, had uh, Nederland had wellicht ook een plekje nog gekost voor het uh, WK Allround. Dus dat was allemaal door het, uh, door het oog van de naald voor deze Anouk van der Weijden. Jullie hadden het net over sponsoren. Nou, op haar uh, Nederlandse pak staat op is op voordeelsshop. Onder andere, dat is namelijk de ploeg waar zij voor rijdt. ploeg van Renate Groenewold. ploeg die het goed doet, vind ik, in ja. het eerste seizoen. Dat ze actief zijn met Thijsje Oenema op de sprint. En onder andere met deze Anouk van der Weijden voor de langere afstanden. Maar Erben, als we kijken naar Anouk van der Weijden... die op weg is naar de 3800 meter, dus nog drie ronden heeft te gaan. Ze is wel aan het knokken. Ze is heel erg aan het knokken. En het gaat ook absoluut niet makkelijk worden. Als je kijkt ook naar die ronde tijdens, komt nu nieuw, nieuw door. Nu rijst ze wel een gelukkig rondje, 38, 2. Maar de rondes hiervoor is rondjes 39, half 39, 8. Dat zijn natuurlijk ja, hele langzame rondes. En ze heeft het moeilijk. Die omstandigheden zijn hier ook gewoon super zwaar. Het waait hier hard. Uh, en soms valt die wind dan eventjes weg. Dan heb je weer een iets snellere ronde. Maar het is wel, uh, voor de dames is de vijf kilometer nu echt, gewoon echt veel te lang. Ze heeft de kruising weer op zitten. Stapt bijna als het ware door de buitenbocht heen op dit moment. Dat is aan de zijde van een lange laan die de stad Budapest het centrum in leidt. Ja, daar rijden langs een mooie brug, langs de tribunes. Daar valt de wind helemaal weg. En daar verandert de wind als het ware van tegenwind op de kruising naar meewind. Anouk van der Weijde heeft nog twee ronden te gaan. 39,5 seconden. En dan kan ze de tijd van Olga Graaf gaan vergeten. En dan gaat Anouk van der Weijden het misschien nog wel moeilijk krijgen, Erben. Om hier binnen de acht minuten te rijden op de vijf kilometer. Nou, dat zijn wel hele langzame tijden hoor. Maar als je ook kijkt naar het hele toernooi van, van, van Anouk. Het gaat wel moeizaam. Het, uh, ze reed in het begin van het jaar goed. Ze reed een goede schaatsweek, maar nu is, wordt het toch wel iets moeilijker. Ze komt, uh, ja, ze mag, wat, wat je al zei, ze mag blij zijn als ze die laatste, uh, laatste, laatste afstand heeft gehaald. Maar wat je ook ziet hier, het is, uh, er zit bijna geen afzet meer achter. Ze beweegt nog wel een beetje, maar er zit heel weinig kracht meer in. Ze probeert er nog een klein beetje te compenseren door die armen een klein beetje te gebruiken. Maar met rondjes 39, 34 en nog één ronde te gaan, ja, dan moet ze er echt heel hard voor rijden om nog onder die acht... Om nog onder die 8 minuten te komen. Ik denk niet dat het er gaat lukken, uh, Anouk van der Weijden. In haar eerste Europese kampioenschap All Round. Ze hoopte zich via dit Europese kampioenschap uh, in de top 8 te rijden. Nou, ze, stort, uh, ze staat precies acht na drie afstanden. Maar ik vrees. Dat ze misschien nog wel ietsje gaat zakken. Ze komt in ieder geval nu de laatste 100 meter opgereden. Anouk van der Weijden, de 25-jarige Nederlandse. Ze woont in Nierenveen, komt van origine uit Nieuwveen. En heeft haar eerste EK-round er nu op zitten. Net niet binnen de 8 minuten op de 5 kilometer. Oei, oei, oei. 8 minuten en 32 honderdste van de seconde voor Anouk van der Weijden. En daardoor gaat die Olga Graaf haar inderdaad voorbij in het klassement. En lijkt de top 8 niet behaalbaar voor Anouk van der Weijden.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 Ik ben hartstikke blij dat met het mes op tafel er weer is... onder de deskundige en grappige leiding van Joost Prinsen. Maar als Joost de kandidaten voorstelt... kan Martin van Dijk dan niet eventjes stil zijn... Dan kan dit beter horen uh, wie de kandidaten zijn. Hartstikke bedankt. Dag. Waar ik over wil klagen is dat tegenwoordig... kan je alleen maar klagen via een www.nogwat.nl... Maar ik heb geen computer, dus ik kan nergens op reageren. En toevallig zit ik vanavond naar, uh, hoe heet het kijken, een programma. En dan kan je weer zien een tip van die en die. Maar ik kan het nooit nakijken, maar er wordt geen telefoonnummer meer genoemd. Helaas, pindakaas, want deze moeder zit gewoon op de bank en kan er niks mee. Waar ik mij maatloos aan erger is Theodor Holman van Omroep Human. Deze liberaal en zijn companen hebben altijd veel kritiek op linkse politici. Maar het zijn juist de rechtse politici die het omroepbestel afbreken. Waar hij zelf deel van uitmaakt. En dan ook nog dat irritante lach van hem. ...wat hij de eter inslingert. Deze man denkt de wijsheid een pacht te hebben. En dat, dat wou ik even kwijt. Ik zit naar het uh, EK schaatsen te kijken in Budapest. En dat is buiten. En de schaatsers uh, schaatsen buiten. Maar Mart Smeet zit ook buiten met een dikke trui aan en een dikke sjaal om. Uh, hij waait daar bijna weg. Waarom doet hij niet gewoon vanuit een hokje ergens binnen verslag? Max, antwoordapparaat. 035-677-6001. Vraagje, laatste vraagje uh, gaat over vrijdag. Het begin van het EK schaatsen. Ach ja, Mart buiten, dikke sjaal om, dikke jas aan... met uh, een kleumende Annie Vriezingen aan zijn zijde... en een rintje Risma niet te vergeten. Maar dat was alleen vrijdag. Hè? Laten we het niet erger maken dan het is. Desondanks, contact met Astrid Wisman. Een van de tv-regisseurs van dat evenement... Dag Astrid, uh, uh, Goedemiddag. En gelijk de vraag, hoe anders is het? Goedemiddag, Hovert. Nou, ten eerste is het de uh, uh, afgelopen dagen erg koud en winderig geweest. En uh, vannacht heeft er ook veel regen gevallen. Dus uh, ja, dat is voor iedereen is dat uh, toch wel wennen. Want uh, we zijn hier al een keer in 2001 geweest. En toen was het echt fantastisch mooi weer. En toen moesten we zelfs s ochtends vroeg uh, schaatsen. En toen uh, hebben we zelfs uh, een tijd uh, niet kunnen schaatsen. En dan gingen we op het einde van de, van de middag weer uh, beginnen met de competitie. En nu uh, gaat het gelukkig wel allemaal achter elkaar door. Maar ja, de weersomstandigheden die, uh, ja, die zijn uh, heftig uh, hier uh, voor de schaatsers... maar ook uh, voor de mensen die de televisie maken. Ja, wat, wat die mevrouw uh, net zei uh, in ons antwoordapparaat... Uh, had Maart Smeets met rentje risman en Annie Vriezingen... Uh, vrijdag niet gewoon lekker binnen kunnen zitten... in plaats van klappertanden buiten? Ja, daar heeft ze gelijk in. Het enige probleem is toen wij hier voor een werkbezoek waren, um, heb ik natuurlijk gekeken naar de binnenlocatie waar wij graag uh, als eerste onze voorkeur hadden. Maar doordat er natuurlijk veel ruimtes uh, in bezet uh, zijn genomen door uh, zowel ISU-sponsorruimtes, uh, uh, ja, was er voor de televisie geen ruimte meer over. Ik heb toen ook aangegeven dat het uh, ja, een slecht idee was om buiten te gaan zitten. Uh, we hebben ons best gedaan om toch een uh, goede tent neer te zetten en een uh, platform dat we in ieder geval een mooi uitzicht zouden hebben. En de mensen van Budapest zeiden van ja, het, het is prachtig weer vaak in Budapest, dus uh, jullie zitten daar wel goed in die bocht. Ja. Ik heb toen wel mijn, uh, ja, mijn verwondering uitgesproken over het feit dat wij niet binnen konden zitten. En dat we eigenlijk een beetje weg werden gedrukt ja. uh, in een klein hoekje. Ja. En uh, vandaar dat ik dus voor een buitenlocatie heb ge gekozen. Om toch uh, de ruimte te hebben voor ons televisieprogramma. Ja. En daar, maar dat was zaterdag ineens weer heel anders. En, en, en in no time uh, zat, uh, zat de hele verslaggeversfamilie Warmpjes binnen. Ja, nou, het probleem was dat uh, op vrijdag, uh, ik had van tevoren had ik natuurlijk wel afgesproken met, uh, met de sponsorruimte, uh, dat, uh, dat als het echt niet uh, anders uh, kon, dat we dan toch graag binnen wilden zitten. Vrijdag was dat geen optie, omdat die ruimte uh, voor de radio vergeven was aan BNR Radio. En op zaterdag en zondag zouden wij eventueel daar wel kunnen zitten. Dus met dat aanpassingen hebben we er toen toch voor gekozen om dan vrijdag buiten te blijven zitten en zaterdag naar binnen toe te verkassen... en dan toch maar te laten zien dat we in een vrij drukke ruimte zitten. Uh, ja, met niet zo ontzettend veel mooi uitzicht... Nee. bij Mart en Annie uh, en Rintje in de achtergrond. Maar ja, uh, voor de omstandigheden van Mart en de analisten... was het beter om uh, toch uh, warm binnen te gaan zitten. Ja, aan de andere kant denk ik... het is misschien ook wel heel goed uh, voor verslaggevers en duiders... dat ze meevoelen wat het publiek voelt... wat die uh, rijders letterlijk ondergaan. Dus ik bedoel dat je dus ook in de kou zit... Nou, dat vond ik zelf... Kijk, ik zit al wel warm in een regiewagen, dus... Uh, uh, maar ik ben het met je eens. Uh, zeker de eerste dag uh, heb ik ook gedacht, ja, de schaatsers hebben het ook. Uh, iedereen heeft de hele week daar al uh, van alles over gezegd. Uh, schaatsers, uh, uh, sommigen waren blij ermee dat ze buiten schaatsen. Die vonden het echt feeriek uh, en, uh, en echt uh, tegen de natuur uh, vechten. Anderen zijn meer kinderen van, uh, van de kunstheidsbanen. Daar zijn natuurlijk heel veel stukken over geschreven. Ook op televisie ja. ging het er steeds over. Dus ik dacht van ja, uh, laten wij dan ook maar eerst de dag gewoon buiten blijven. Want uh, dan weten ze in ieder geval allemaal wat het is. En dan zien de mensen thuis ook dat het gewoon uh, echt koud en winderig is. Zo is het. Dan weten de jonkies vooral ook eens hoe dat voelt als je daar buiten zit. Mart, Mart kent het wel vanuit zijn uh, langere uh, verleden. Astrid, ik dank je wel en, en een mooie sportmiddag. Graag gedaan, Govert. Uh, tot ziens. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook perstribune@omroepmax.nl. Joop, uh, Albert, ja, het zijn de problemen, Joop, waar, waar luisteraars mee zitten en verslaggevers blijkbaar ook in de kou. Wat een ellende allemaal, hè? Ja, ja. ja, nou, als, als, ja, ja. Dat, als dat oh. al problemen zijn, dat zijn geen problemen Nee, we lossen het wel op. Nee. Zeg maar, uh, het is wel buitenlucht. Uh, dan, dan zeggen verslaggevers, ja, kijk naar de vlaggen, hoe hard het waait. Vlaggen, ja. de, de ja. nok van het stadion. Denk, ja. En wat denk jij dan? Nou ja, we zitten hier gewoon gecombineerd ook naar beelden te kijken. En dan ja. zie je plots zo'n windmeter langskomen... die misschien wel drie tot vijf meter hoogte zit... terwijl de schaatsers op, op een veel lagere positie zitten... Als je dat dan goed in beeld wil brengen, breng dat dan permanent in beeld op een, op een slimme manier. zodat een je kunt zien Dat je kunt zien, hé, hey, plotseling lopen die ronde tijden ja. op. Uh, en doe dat dan niet met een vlaggetje, want dan heb je altijd weer de last van de interpretatie van iemand die dan vindt dat hij snapt hoe een vlaggetje waait. Maar maak het gewoon absoluut zichtbaar. Dat is voor de kijker. Alleen maar gewoon informatie. En die kan het gebruiken of niet gebruiken. En dan weet je precies, er is meer toename in wind. Dus is het logisch dat die rondetijd oploopt... Ja. of er is geen toename, wind, rondetijd loopt op... dan is er iets met die, ren met die rijder aan de hand. Ja, maar je zou het dus inderdaad uh, bijna alle minuut direct kunnen visualiseren ja. natuurlijk. Hè, permanent de, de ja. ijsomstandigheden, de weersomstandigheden. Ja, dan en uh, ik denk dat, dat, dat in de toekomst van schaats, maar sport algemeen... die factor in toenemende mate gewoon als een soort faciliteit aan verslaggevers wordt aangeboden zodat je steeds beter verslag kunt geven over datgene wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja, want nu is het inderdaad nog te veel interpreteren van wat je, van ja. wat je voelt, ruikt, ziet. Ja. ja, we moeten het natuurlijk ook niet weghalen. Want als dat is alles... wel zijn charme natuurlijk. Ja, nee, maar dat is, ja, laat ik dat dan maar naar de voetbalkant, dat ja. we vervolgens zeggen dat het charmant is als een bal over de doellijn is. En dan zeggen we vervolgens, het was geen doelpunt. Dat is ja. gewoon economisch de zaak belazeren en uh, misschien wel ploegen aan de rand van een faillissement brengen... omdat je gewoon niet gebruik maakt van objectieve waarneming. Ja. Ik vind dat je altijd objectief moet koppelen aan gevoel. Dus je moet wat Cruijff net ontdekt heeft... de linker- <laughs> en de rechter heeft, helpt ja. beide gebruiken. Ja, nou, dat brengt ons wel op... Uh, wanneer is iemand een topcoach van uh, Kaliber? W wanneer krijgt hij van jou dat etiket opgeplakt? Of, of wanneer zou je het op jezelf willen uh, van toepassing verklaren? Wat moet je doen als topcoach? Nou, je moet ja, bereiken. niet het hele palet, maar nee, in nee, een, een paar bereiken. hoofdzinnen. Je moet bereid zijn ongelooflijk hard te werken. Je moet in ieder geval een ja. visie van een spel van de toekomst hebben. Hmm. Dus je moet weten hoe het spel, echt het spel van de toekomst, eruit gaat zien. Maar ho hoe kun je dat uh, voorzien? Want je kunt ja. toch alleen maar analyseren wat er gebeurd is... en daarop dan weer ja. anticiperen. Dus er zijn een aantal... Uh, je hebt een soort droomspel in je hoofd. Ja. Kijk naar Van Gaal of naar Kruif of naar Koazien. Die hebben een droomspel voor je hoofd. Daarnaast heb je een strategie hoe je dat wilt bereiken. Je weet ook wat de trends en de analyses zijn... over de harde getallen. Die combineer je met elkaar. En daarnaast is het, en daar zie je het vaak misgaan... het verbinden van mensen aan elkaar. Ja. Of het nou het team met elkaar is... of het team met de samenleving, dat zijn de... Zij maar dan mag je, wel een, mag je wel een hooggeleerde professor aanstellen... om dat voor elkaar te krijgen. Nee, heel veel van deze onderdelen... hebben een aantal topcoaches allemaal van nature in zich. Die hebben een beeld van de toekomst. Daar wil ik naartoe. Ja. toe bezig hebben. Geweldig vermogen... Om mensen aan elkaar met elkaar te verbinden. En ze hebben ook nog het vermogen om gewoon dingen te gaan uitvoeren. Executiekracht. Gewoon dingen voor elkaar krijgen. Ja. Gewoon wel aan het werk gaan. Niet alleen maar praten, maar ook doen. Ja, Maar, maar moet de coach uh, in jouw visie iemand zijn die ook in zijn sport... waarin die coach wordt, iets gepresteerd heeft van enig niveau? Of kan dat ook de, de, de CEO's man zijn die heel veel theoretisch bagage heeft? Al uitsluitend. Ik denk dat in toenemende mate dat laatste gewoon eigenlijk belangrijk is... en wat, wat we kwijtraken. Dus de opleiding is gewoon belangrijk... zodat je bepaalde mm -hmm. dingen niet op gevoel wel eens een keer succesvol doet... maar dat je erachter komt waarom je regelmatig succesvol bent. Daarnaast zijn er een aantal principes over coaching en training ja. geven... die je gewoon moet weten... omdat je anders gewoon heel vaak een verkeerde straat inslaat. Dat is eigenlijk alleen maar professionaliteit. En... Uh, ik geloof er niet in, en statistisch is dat ook niet onderbouwd... dat goede spelers per definitie ook goede coaches zijn. Dat zijn andere dimensies van hetzelfde ja. vak. Dus een coach, een goede speler is een goede speler... is nog niet een goede trainer, is nog niet een goede technisch directeur... is nog niet ja. een goede voorzitter. Dus laten we zeggen, iemand die theoretisch weet hoe, hoe je een kast timmert... Uh, kan iemand leren timmerman te worden. Dat, zo, zo zou het kunnen. Dat is het oude bedrijf ja. van de meester en de gezel. Ja, en zo is het altijd gegaan. Ik denk ja. dat coachen ook een vak in die zin is... dat het een gildemeester is... die mensen leert hoe dat vak in elkaar zit. Ja. Dan kun je vervolgens iedereen een bijtel en een hamer geven... maar er zijn maar weinig die er een heel mooi meubelstuk van maken. En dat dus, zijn onze meesters. Ja, maar, maar ik begrijp wel dat die meesters... je bent er zelf een voorbeeld van... Uh, Vanuit het volleybal naar het voetbal kan. Want je bent met Ruus Hidding mee geweest. Uh, je bent bij een wielerploeg uh, uh, geweest. Dus je kunt die expertise verbreden naar tal van andere sporten blijkbaar. Ja, maar wel uh, in mijn eigen overtuiging op een andere positie. Ik ben coach van het volleybalteam. En heb verstand de autoriteit ontleend aan de kleedkamer van het volleybal. Bij het voetbal... En bij het wielrennen en bij het NOC heb ik op positie ja. één stap verder weggezeten. En ik help mensen om die ontdekkingstocht te doen, maar het, ik bemoei ik, me niet met de uitvoering. Nee, nee oké, okay, maar toch is het interessant om te weten... wat kun je dan voor meerwaarde zijn voor een topvoetbaltrainer als Guus Hiddink? In, in welk moment kun je hem aanvullen? Um, in die onderdelen dat je vanaf andere takken van sport zegt van... hé, hey, die principes die je voetbal hmm. traditioneel toepast die worden op een andere tak in een andere takken van sport op een andere manier gedaan en daar zijn ze eigenlijk al veel verder. In. Zoals? Um, nou, dat is een beetje, een beetje het stokpaadje. Dat, laatst zag je dat weer in de film Moneyball. Dat is de wijze waarop je eigenlijk selecteert. Is dat onderbouwd met statistiek en met harde getallen, of is dat gewoon op het gevoel en op het oog? En zo doen mm. wij dat. Uh, daar zijn een aantal takken en wat, van. en wat was jouw ervaring bij het voetbal? Dat is gaat voetbal dat nog, erg gevoelsmatig? Dat gaat nog heel traditioneel. Ja, daar is zoveel te winnen. Terwijl je eigenlijk zegt, van, wat is voetbal? Het is een, een inkoop van jonge getalenteerde ja. spelers... Vervolgens die 30 tot 40 keer per jaar in de etalage zitten... om ze vervolgens weer te verkopen. Op het moment dat ja. ze nog zoveel mogelijk waard zijn. Ja, En daar zitten een aantal... Uh, elementen in het spel die je gewoon heel hard kunt gaan meten. van Wat zijn nou de sleutelfactoren in voetbal? Dat is moeilijker dan bij volleybal, dat geef je direct toe. Maar wat zijn de sleutelfactoren in het voetbal die je kunt meten... om vervolgens gewoon je spel beter te spelen... en de goede mensen aan te trekken. En daar is in mijn inziens nog de wereld te winnen. Ja, maar dan is Ajax niet gebaat bij, de, bij, bij een Johan Cruijff... die veel op gevoel doet. Dan zou je toch zeggen, dan moet je voor Van Gaal kiezen... want dat is een man die die lijn veel meer voorstaat. Dat... Dat, dat lijkt wel zo. Ja. Uh, het is de vraag of de lijn en de visie van Johan Cruijff... geen ruimte geeft voor laat ik zeggen, statistische benadering. Laten we een nou ja, soort... zeggen, niet in de samenwerking met Van Gaal. Dat niet in duidelijk. de samenwerking. Ja, die twee, ik denk dat, die dus... twee, dat dat een illusie is om die twee met elkaar te verbinden. Je moet ook recht, respect hebben dat mensen mm. gewoon uniek zijn Zeker. en anders zijn. Maar ik heb het gevoel dat op dit niveau... gevoel altijd zal blijven botsen met ratio. Ja, dat is het lastige in sport. Dat uh, gevoel het startpunt is om er vervolgens rationeel nog een draai aan te geven. Ja. Dat doen we heel en, vaak. Ja, maar er zijn Naar. mensen die uh, die twee niet kunnen verenigen. Nee. Daar moet je denk ik ook bij neerleggen. Misschien moet je daarbij neerleggen. Um, Johan Cruijff hoort met uh, zeg Anton Gezing en Aad Schenk... en nog ja. een paar anderen tot de untouchables. Daar ja. de oorlog mee aangaan is, uh, is die wel he? interessant, ja, maar, maar die je. niet zo handig nee. en niet zo verstandig. Omdat de uitslag namelijk vaststaat. Ja, maar waarom zouden ze dan Joop Albera niet vragen als technisch directeur? Omdat ik geen verstand van voetbal heb. Ik kom niet uit nee. de kleedkamer van voetbal, dus ik heb een ja, maar je geeft net aan, definitief die, dat achterstand. Je, dat je wel de kennis hebt om, om in ieder geval aanvullend te kunnen opereren. En dat is misschien ook wel heel prettig voor, uh, laten we zeggen... de mensen die het ook moeten doen, die afstand en ja, dat het verschil. Kan, het kan soms, wat ik gemerkt heb bij, bij NOC en bij, bij de juist omdat ik er niet uitkom, ben je ook veel minder bedreigend. Want ik zal nooit aan jij het stoelpunt het, nee, van de coach komen. dat heeft geen zin, kan. want jij kan het niet overnemen. Um, maar dat is, dat is toch wel. Dan kom je in tradities van sporten. Die zijn goede kanten en zijn slechte kanten hebben. Ja. En daarin eh, maakt voetbal langzamerhand. Je ziet het bij AZ met Toon Gerbrand. Mondjesmaat. Wow. mondjesmaat, dat er nieuwe mensen ja. binnenkomen. Zo'n zo man als Jorisma uit de hockeywereld ja. zit al jaren ja. achter de ja. schermen bij het Nederlands helftal. Nee, Onmisbare kracht. Is, daar ben ik van overtuigd, is de sleutel van het ja. succes van het Nederlands voetbalteam. Nou, andere sport. Ja. Interessant. Um, Straks nemen we u, zoals elke week, uh, mee met uh, de verhalen van Eddie Poelman en Eva Tenapel. Napel. Eerst nog even naar onze vliegende kip, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen, de vliegende, vliegende kip. Ja, Govert, ik zit nog steeds. Uh... In windschoten, bij Arie aan, bij de Chinees, want uh, hij weet alles van Chinezen. Hij is uh, bondscoach geweest in China en clubtrainer. En heeft uh, in november nog een beker gewonnen daar. En dat is niet niks, want uh, het voetballand is een, uh, ja, gaat steeds beter. Maar je gaat verhuizen naar een nieuwe club, Arien. Hoe heet die club? De club is Xinjiang. Vraag me niet meer. Soms uh, plakken ze de naam op, maar ik heb gehoord dat het Xinjiang Shen Noord zijn. Want dat is altijd zo dat ze dus het aangeven ook met de steden. En, uh, ja goed, een club die naar boven wil is een club die uh, mij dus eigenlijk een soort blad, wit blad papier voorgehouden hebben. En zeggen, luister, kijk, dit weten we, dus niks. Dus je kunt doen wat je wil. En uh, dat was dus interessant. En, uh, want ja, je moet China kennen, op dat gebied uh, uh, wordt veel gesproken, wordt veel beloofd. Maar de meeste clubs, uh, op het moment dat je er bent, hebben dan toch een eigen richting, een eigen koers. En dat is heel moeilijk door te breken. Maar als je nu de kans hebt zo bij, uh, bij een club als dit, die dus echt daadwerkelijk uh, op een andere manier willen gaan functioneren. En dat begint al bij het management, naar, naar het voetballen toe. Om te zeggen van we willen toch uh, meer kijken naar het westen. Nou, uh, ik denk dat we dan uh, heel geschikt bent daarvoor. Het mooie is, want je zit er al aardig wat jaren, je hebt al aardig wat ervaring. Dus we kunnen jou ook als China-deskundige noemen eigenlijk. Ja, maar dat is, dat is ook heel belangrijk. Dat is ook een van de redenen. Ik ken dus nu beide culturen. Want als je als eerste het eerste jaar komt, die moet je echt vergeten. Als je het eerste jaar naar China komt als coach... en je denkt even om jouw ideeën over te brengen op de Chinese spelers... ik denk dat je dan uh, x keer tegen de muur loopt. En dat je dan uiteindelijk gaat roepen, ik wil, ik ga naar huis. En dat gebeurt bijna iedereen. En daar moet je overheen. En dan moet je kunnen gaan begrijpen hoe zij denken. Hoe zij uh, iets, hoe, hoe ze iets kunnen bijbrengen. Hoe je iets kunt leren met hun. En op het moment dat jij, voelen zij dat ook, dat jij dus op hun heen gaat, op hun manier. Maar je moet daar altijd maar weer, volgens mij ook in het midden, de balans vinden van, jij wil ze iets leren. En iets leren dat betekent gewoon de manier waarop wij spelen, de manier waarop wij bezig zijn en niet waarop zij bezig zijn. En dat botst altijd, ik bedoel, dan krijg je altijd uh, dingetjes uh, weer terug. Ja, maar het uh, is toch zo altijd gedaan? Ja, ik zeg, juist, daarom ben ik toch hier. Maar dat leer je dan? Uh, merk je dat, dat het booming is? Dat er, want ik, ik lees ook steeds meer verhalen van spelers en trainers dat die, uh, die kant op gaan. Uh, merk je dat ook, dat het niveau van het voetbal uh, snel omhoog gaat? Nou, ik vind het voetbal eigenlijk al sinds uh, dat ik er dus was, is al in de competitie naar boven gegaan. Er wordt al sneller gespeeld, wordt agressiever gespeeld. Er wordt niet meer zoveel afgewacht. Dus er zit, er zit er eigenlijk verbetering in. Maar je ziet dat niet terug in de nationale ploeg. En dat vind ik zo jammer, want ze hebben echt een goede nationale ploeg. Wat ze ermee doen en hoe, ze het, uh, hoe het functioneert, vraag me niet. Ik weet het niet, ik zie het alleen maar van afstand. Maar ik zie gewoon dat er uh, in de Chinese competitie gewoon een aantal hele goede voetballers rondlopen. En dat het elftal eigenlijk veel meer kwaliteit heeft als in mijn tijd. Alleen, op dit moment wordt er niks mee gedaan. Wat moet er mee gebeuren dan? Ja, dat weet ik niet. Ik, kijk, Ik moet zeggen, wij Nederlanders, uh, als wij ergens heen gaan, wij willen ze iets leren. Wij, wij willen ze iets bijbrengen. we brengen ideeën. En ik heb heel vaak de indruk dat heel veel buitenlandse coaches gewoon kijken... Nou, uh, wat zijn de betere spelers? Die? Nou, uh, oké, okay, we spelen. Maar... Dat er aan de basis niet gewerkt wordt. Kijk, wij Nederlanders werken altijd aan de basis. Hoe speel je een bal in? Is hij correct, is hij niet correct? Eh, Snelheid van de bal, welke voet eh, open, op de lijnen, eh, positiespel. Het zijn dus duidelijk Nederlandse dingen die wij erin brengen. En dat denk ik, dat je dat met buitenlandse trainen, andere buitenlandse trainers niet zo hebt. Die komen alleen maar, oké, okay, ik krijg geld, we gaan voetballen en we zien wel. Nou, zo zitten wij niet in elkaar. Wij zijn goede leraren. Dat had jij ook kunnen zijn, hè? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu zes jaar zeker zo'n beetje gewerkt. In China. Ongeveer vijf, zes jaar. En ik moet zeggen, ja, ik heb met hun hele goede ervaringen. Elke groep waar ik mee werkte is erg veel, veel beter geworden. Omdat ze gewoon kwaliteit hebben. Omdat ze het wel kunnen. Maar men heeft ze er nooit op gewezen. Dank je voor het gesprek. Arie Haan, in gesprek met Jules van der Wart. Joop op Alberta. Ja, Arie Haan. In China, Henk de Kater gaat naar China. Blijkbaar is daar een, een continent nog, uh, nog te winnen. Uh, ik vroeg mij af: uh, kijk, Ari is een prettige, interessante prater. Vind je dat coaches, uh, spelers, daar een, een soort van les in moeten krijgen? Ze noemen het mediatraining, maar gewoon: hoe, hoe ga je nou uh, de pers tegemoet? Met welke wapens of met, met welke woorden? Nou, dat, ik denk dat, dat dat ook dat met uh, de cultuur van sporten te maken heeft. Bedoel, elk, geen enkele sport wordt zo benaderd als voetbal. Qua impact, elke woord hmm. wordt uh, op een weegschaal gelegd. B. Er zijn altijd lijntjes met verschillende kranten en media... die elk woord onder druk zetten. Dat is wel, dat is wel opvallend, hè? Dat, in de sportjournalistiek in de, sowieso de lijntjes, maar in het voetbal zeer in het bijzonder. In, in voetbal heeft dat ja. uh, heel sterk. Maar, ik, ik hou toch van authenticiteit van mensen. Dat mensen gewoon ja. de dingen zeggen die ze voelen... Ja. Uh, voor mij is een, een coach moet per definitie iemand zijn die heel goed met commun in communicatie is. Omdat je altijd merkt dat een coach wordt aangesteld en dan roept iedereen vertrouwen is maximaal. En de, de coach wordt ontslagen en dan roept iedereen het vertrouwen is weg, want de communicatie was niet zo goed. Ja, ja. En dan werkt hij op een eiland en dan komen we terug bij het begin van het gesprek. Zeker. Dan maar gaat het weg. Ik, kijk, ik vroeg me af: kijk, voetbalcoaches uh, zeggen dan. I, dan heb jij zeker een andere wedstrijd gezien tegen een, een vragensteller. Ja. Uh, terwijl ik denk, uh, als man van de media... coach, beantwoord gewoon de vraag die je voorgelegd krijgt. En als de stelling is, zeg je interessant, maar wat is uw vraag? Ja. Ik bedoel, daar ben je alle een eind op streek. Dat, ik ben het uh, helemaal roer, roerend met je eens. Uh, ik moet aan de andere kant zeggen dat de media bijna niet in staat is... Om een coach een vraag te stellen die zo open is dat hij gewoon zijn verhaal mag vertellen. Nou ja, als, je, als je vraagt wat, wat is er aan de hand, lijkt me dat een open vraag. En ga je gang. Ja, maar dat gebeurt niet zoveel. Nee, krijg nee, je vraagstelling een stelling voor. Nee, de vraag is altijd, vond je ook niet dat je de slag op het middenveld ja. verloor? Ja, dan heb je dus niet zoveel speelruimte nee. meer. Nee. En dan wordt het ego tegen ego of positie mm -hmm. op positie. Ja. Dan gaat de coach zijn team verdedigen. En in extrema zal hij zeggen: Van ik denk dat jij een andere wedstrijd hebt gezien. Ja. Dat kan ook als je de gewoon, sommige coaches zien in verlies heel veel winst. Ja, ja dat kan wel zijn. Weet je, ja, we, coaches gaan over hun eigen antwoord. Maar ik zou zeggen: geef altijd een volwassen antwoord. Hoe onbenullig of onzinnig de vraag ook is of ja. lijkt. Ja, als je, als je kijkt naar gewoon van wie ze zijn, van wie afhankelijk... is voor mij altijd de stelling geweest. En ik heb dat toen uitvoerig uh, in mijn tijd met uh, Mart Smeets... en met de verslaggevers van de Volkskrant, NRC en het Algemeen Dagblad overgesproken. Al op welke wijze gaan ja. we gezamenlijk kijken... of het Nederlands volleybalteam Olympisch kampioen kan worden. Daar heb ik een verantwoordelijkheid in om het te faciliteren. <coughs> de spelers hebben de verantwoordelijkheid om te spelen. En ik vind dat jullie de verantwoordelijkheid hebben... om daar volwassen objectief verslag over te geven... met een absoluut subjectieve saus omdat het namelijk over sport en over mensen gaat. Ja, en over we. En het gaat over, over ons. We. En dus je, af en toe zal ik accepteren Zeker. dat je heel slecht over me schrijft. Want ik heb namelijk maar één doel. Olympisch kampioen worden. Ja. Ik, ik zou me bijna kunnen afvragen... wat maakt het je uit of, of er slecht over je geschreven wordt? Ik bedoel, iedereen heeft recht op zijn mening. Als jij maar voor jouw gevoel de vragen die gesteld zijn... op een volwassen, integere, goede manier hebt beantwoord... Ja, en, dan, en daar nog iets van terugziet. Ja, en dan denk ik, voor mij persoonlijk heeft dat veel met visie te maken. Mm -hmm. Dan maakt het mij niet uit wat een ander daarvan vindt. Nee. Want het is mijn visie, mijn beeld. En daar loop ik achteraan. En dan neem je de verantwoordelijkheid over. En dan neem ik dus automatisch de verantwoordelijkheid En wat voor. een ander daarvan vindt, dat lezen we wel. Dat, daar kan ik ook niets aan doen. Nee. Want uiteindelijk zal de lezer de volgende interpretatie doen... op het stuk wat de verslaggever schrijft of mededeelt. Dus ook... De kijker en de lezer en de luisteraar is slim genoeg om te interpreteren wat ik gezegd heb. Straks nemen we zoals elke week de Sportweek onder de loep met Eddie en Evert. Nee, gaan we naar Eddie en Evert? Ja, nee, we gaan dan naar Eddie en Evert. Natuurlijk, Eddie, Evert, jullie, uh, jullie weddenschap en jullie verhaal. Het was me weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddie... Even hallo? Hey Eddy, stoor ik? Kom gaat schaatsen? Nee, nee, nee, nee, nee. Zeg: hebben we deze lessen van Joop Alberda in onze zak gestoken? Uh, die gaan we nog eventjes goed overwegen. Want uh, uh, even zoeken of er geen dubbele bodem in zit. Ja, hoe komen we deze voetballoze periode door? En jij met name. Nou ja, met uh, schaatsen, ik vind het wel leuk eigenlijk. Een beetje daglicht en een leuk decor met een, uh, met een kasteel. Het, uh, het wekt een beetje de indruk van de Efteling. Ik denk voortdurend, uh, waar blijft die uh, man die uit het sprookjesbos komt en roept papier hier? Uh... Jij gaat me toch niet vertellen, Poel, dat jij op het puntje van je stoel bij schaatsen zit, hè? Nee, maar uh, af en toe een, een zijdelingsblik uh, uh, is, uh, is voldoende. Nou, hey, ik zit in, uh, in het oosten van het land, in Hengelo, bij, in een studio van RTV Oosten... ...een handbalreportage in elkaar aan het sleutelen, want zo kom ik de tijd door. Maar hier in het oosten gaat het nog steeds over uh, Co, hoor, het ontslag van Co. Ja, nou, ik, ik was in het oosten toen uh, McLaren gepresenteerd werd. En wat me wel opviel was dat zelfs vrijdag nog uh, Joop Munsterman, ...die voorzitter van Twente redelijk door het stof ging... ...en riep dat het toch een, de meest trieste week uit zijn, uh, uit zijn loopbaan was. Ja, ik vind het wel een beetje terecht hoor, dat, uh, dat Münsterman het uh, voor zijn kiezen krijgt. Want kijk, Münsterman is net als een heleboel andere geslaagde zakenmensen, die plotseling wat extra vrije tijd krijgen, die denken dan meteen dat ze ook het, uh, het, het, het voetballeven helemaal onder controle hebben. Berden van VVV is ook zo'n man. En, en Münsterman heeft natuurlijk toch een paar foutjes gemaakt na het vertrek van McLaren. Hè. In eerste instantie was het uh, de trainer die Twente kampioen maakte. Toen nam hij Preudon. helemaal op eigen titel. Was geen groot succes en koop toch uiteindelijk ook niet. Jammer wel, trouwens, vind ik. En van Alstweg. En van Alstweg, daar heeft hij ook ruzie meegemaakt. Dus uh, ik denk dat, uh, dat een aantal geslaagde zaken mensen toch even in hun man moeten als het echt om sport gaat en om voetbal. Dat is toch een apart wereldje. Zo, die zit. Maar uh, niet Co en niet uh, Munseman is de man van de week, maar dat is Jos Verstappen, hè? Jos Verstappen, ja. Goh, nou, pijnlijk gedoe, hoor, vind ik dat toch wel. Hoe kan iemand zo, uh, zo diep zakken? Toch? Dat is een man met een verkeerd zelfbeeld. Hè? Hij noemt zich voor, Formule 1 coureur, maar hij heeft nog nooit een bocht genomen zonder de stoeprand te raken. En uh, nu zal toch, als hij na tien jaar weer eens vrijkomt, uh, zijn rijbewijs uh, definitief blijken te zijn ingetrokken. Zelfs voor, uh, voor trappoto's, bij wijze van spreken. Dus door de naam Verstappen kunnen we streep halen? Nog eens? Door de naam van Jos Verstappen ja, kunnen we strepen. Ja, ja, ja, absoluut. Halen? Maar nou ja. eventjes uh, Ajax AZ uh, van de week. Uh, oh ja. Die, die KNVW die heeft dus niet gedurfd om uh, Ajax gewoon tot uh, verliezer uit te roepen. Die schrok terug voor de consequentie en, uh, en de supporters toch. Ja. Gaan we daar de wetenschap over doen? Uh, ja, dat uh, kunnen we zeker doen. Maar dan uh, moet ik wel mogen, mogen kiezen. Want uh, ja, dat wat gaat kiezen. Toe met met vrouwen en kinderen... Uh, ga jij bij de poort staan uh, om uit te zoeken wie er homo is en wie niet? Ja, met een roze, roze petje op of een roze, een roze zakdoekje zwaaien. Kom op, er moet een beetje sfeer zijn in het stadion, man. Nee, maar dan uh, komen we zo ver ...dat we ook nog alleen maar mensen met een, uh, een papegaai in een kooi... Uh, ...bij zich uh, gaan toelaten bij wedstrijden. Ik vind dat de KNVW gewoon op zijn strepen moet gaan staan... ...dat ze moeten vasthouden aan de straf. Donderdag... Half drie smiddags, zonder publiek. Anders verliest de KNVB zijn geloofwaardigheid. Ik durf te wedden dat ze wel dames en kinderen en homo's toelaten. Nou, dan houden we het daarop. Uh, houden we het daarop en ik hou vertrouwen in de KNVB. Tenminste, hopelijk. Okay. Oké, de groeten. Hoi. Hoi. De weddenschap. Evert zegt dat Ajax AZ in ieder geval vrouwen en kinderen laat voorgaan. Eddie zegt zonder publiek. Ajax Z op 19-1. En wat zegt Joop Albeda? van een wedstrijd zonder publiek. Ik vind het onbegrijpelijk dat je in een moderne wereld van sport... die ook entertainment heeft, met geweldige belangen... dat je gewoon wedstrijden zonder publiek gaat spelen. Dat is een uh, strafmaat uit de vorige eeuw toen we geen tv hadden. Uh, dat kun je... en ik begrijp ook niet waarom de sponsoren daar niet tegen in het geweer komen... want uiteindelijk gaat het erover... Uh, het publiek heeft de samenhang met de televisie... heeft de samenhang met de sponsoren ja. en de samenleving... En dat moet je maar wat is dan de strafmaat in dat geval? Dat zou de strafmaat kunnen zijn. Of Ajax eruit, omdat ze gewoon de beveiligheid van het team niet kunnen, uh, kunnen garanderen. Of elke andere strafmaat. die ze wil. En we spelen hem uit en we gaan gewoon spelen. En er zit een financiële consequentie in voor Ajax. Maar het publiek niet toelaten lijkt mij gewoon... De dood in de pot. Nou ja, het is niet waarvoor het voetbal is uitgevonden, zal ik nee, maar zeggen. <laughs> het betaalt dus voetbal. En de oplossing om een vrouw en een ja. kinderen in te laten... is een kopie van datgene wat er in Turkije ja. gebeurd is. Ja, dus met Fennig ja. Ja. Ja. ja, nou ja, het is wel een charmante oplossing... om het stadion toch nog een beetje gezellig vol te krijgen met aardige mensen. Ja, nou, de, het fundament om te zeggen van... we moeten kijken of we in het voetbal zoveel mogelijk vrouwen en kinderen terugbrengen wat ook bij internationale wedstrijden gebeurt... waardoor het hooliganisme op een geweldige manier teruggedrongen wordt... en de veiligheid van de stadions en de beleving van stadions van voetbal omhoog gaat... is misschien wel de beste maatregel die de KNVB zou kunnen enthousiasmeren. Ja. Uh, Joop, uh, je bent nu uh, druk met uh, dingen annex aan het coachen... Hè? want je bent geen echt, echte coach nee. meer in de zin van uh, het woord. Wil je dat nog wel ooit worden? Is dat nog wel een ambitie of zeg je nee? Ik... Ik heb het roer definitief uh, omgegooid. Nou, ik heb. ik heb.. Uh... Mijn carrière, als ik erop terugkijk tot nu toe, is altijd wat paardensprongen geweest. Omdat ik gewoon nieuwsgierig ja. ben en mezelf ook en, steeds wel vernieuwen. En dat zijn de sprongen die van die twee punten afhankelijk zijn geweest. Hè? En, je, uiteindelijk was het, zeggen, het uiteindelijk was het, terug te voeren naar 96. Een, het was één punt, ja. ja één punt. En de fascinatie daarmee houdt mij ook permanent in leven. Ja. En naar de toekomst gericht. Ja, want het, het lijkt me zo, zo wonderbaarlijk dat, dat, van zo, dat, dat een keerpunt dus blijkbaar... Ja, ik kan niet zeggen toevallig gezien alles wat je verteld hebt... maar toch min of meer in, in, in de historie bij toeval op je afkomt. In het mensenleven. Uh, ja en nee. Uh, het is geen toeval dat we wonnen. Want daarvoor hadden we nee. 10 die 10.000 uren getraind. Uh, dat het kon afkomen op één punt. Dat is wat, waar we voor getraind hebben. Dat dat ene punt aan onze kant goed valt. Uh, daar zit misschien een portie toeval in. Uh, en de rest van het leven ja, beschrijven we het toch maar onder ja. de... Het beangstigende en het fascinerende van succes. Ja, wat ga je straks doen? Deze vrije zondag? Ik ga straks naar huis. Ik ga. Het finale kijken van het schaatsen. En ik ga een eind wandelen, denk ik, en een boek lezen. Nou, ik wens u een mooie zondag. Dank dat je hier was. Uh, en dat je wilde vertellen over uh, hoe je een goede coach kunt zijn, kunt worden. Uh, wat daar de bijdrage aan uh, kan zijn. Mooie zondag. Dank je wel. De peerstribune zit erop. Ik uh, laat u nog even het nummer van ons antwoordapparaat weten. Als u uh, klachten hebt of iets aardigs te vertellen hebt, over de media. 035 677 6001. En. Uh, u kunt ook weer wedden met Eddie en Evert, de perstribune.nl. De collega's van langs de lijn gaan zometeen voluit. Natuurlijk met de ontknoping van een hopelijk mooie schaatsmiddag. Nog even kijken bij Sebastian Timmerman. Uh, want Linda de Vries is in de baan, Sebastian. De finale is begonnen, zouden we kunnen zeggen. Want de beslissende drie ritten bij de vrouwen zijn onderweg. En inderdaad in rit 4 Linda de Vries. Ze is 23 jaar, ze komt uit Drenthe, uit nou. Smilde. En ze is bezig met haar rit tegen Julia Skokova. Net bezig hoor met haar rit. Want ze zijn net doorgekomen na de passage van de 600 meter. Het was even een behoorlijk lastig momentje voor Linda de Vries. Op weg, zeg maar in de bocht, na die 600 meter toe ging ze bijna onderuit. Ze was echt de totale balans... Was ze eventjes helemaal kwijt. Maar gelukkig bleef Linda de Vries in tegenstelling tot Hekke Buk, hoe uit Noorwegen eerder gebeurde, wel op de been. Want er staat nog wel het een en ander op het spel. Ze staat nu zesde. De top vier loont. Misschien nog wel ietsje meer. Want Linda de Vries is altijd wel goed op de langere afstanden. Ze heeft er inmiddels 1 kilometer van de 5 kilometer op zitten. Na 1 minuut 30 seconden en 610. Dat betekent dat ze nu al 4 seconden sneller is dan de Russin Olga En Die heeft met 7,52-54. De snelste tijd op haar naam staan. Erben, als je kijkt naar de eerste kilometer van Linda de Vries. Even los van dat lastige moment met die bijna valpartijen. Hoe ziet het eruit? Nou, ik vind het er wel goed uitzien. Ik vind Linda ook wel een meid die, die, die dit ook wel kan. Zij is een echte vechter en ze heeft een goed ritme. Dus ze kan spelen met de, met de wind. Uh, ze heeft wel last van de wind, want ook het verval bij haar tussen de eerste en de tweede ronde was gewoon drie seconden. Dat is natuurlijk wel heel erg veel. Nu Uwaringen. houdt ze de ronde tijdig mooi rustig constant op die, zes, op die 36 30 seconden. 36, 7 rijdt ze net. Maar zij is wel een en. Die geeft ze in ieder geval niet op. En ze heeft een mooi ritme. Ze gebruikt aanpied erbij. Waardoor ze dat ritme vast kan houden. Dus uh, ik denk dat zij wel een redelijke race gaat rijden. Ze rijdt tegen Julia Skokova uit Rusland. Dat is de verrassende nummer drie. Na de drie afstanden. Maar Skokova is absoluut geen goede dame. Op de vijf kilometer. Dus ik denk ook dat die... Dat podium hier gaat verliezen. En Linda de Vries, bijvoorbeeld. Hoeft ook maar 5 seconden en 4 tiende goed te maken. ten opzichte van die Skokova. En dat heeft ze zo'n beetje al wel voor elkaar. Want hier is Linda de Vries al op de 1800 meter. na 2,45,28. En hier komt die uh, grote, sterke Russin Skokova. in ja. rode pak. met een gele bril op het hoofd. na 2 minuten en 51 seconden. En de snelle rekensom leert dan dat die 5 seconden en die 4 tiende. die de Vries in het klassement achterstaat op Skokova. dat ze die hier in ieder geval al te pakken heeft. in de wetenschap Natuurlijk dat Valkenburg nog komt straks. Dat Wus nog komt en dat ook Perstijn nog komt. Dus dat podium is er absoluut niet 1, 2, 3 binnen handbereik voor Linda de Vries. Maar het is wel lekker dat ze die Rusin in het klassement voorlopig voorbij is. Hier komt Linda de Vries weer aan op weg naar de 2600 meter. Eens kijken wat ze nu doet qua rondetijden. De 3, 21, 79 leidt daar na een rondetijd van 36,5 seconden. Het laatste wil die 36 seconden schommelen. Er ben je op het voorrondje ja. na, maar dat zal met de wind te maken hebben. Ja, dat Heel? ziet er keurig uit. En als we even kijken nog naar, naar, naar, naar haar tegenstander die rijdt een rondje af. 38, dus dat gaat dus echt definitief gemaakt en het is wel leuk om te zien hoor als we aan de overkant kijken en we zijn zien ook beide rijders uh, in het beeld wat gewoon het verschil is qua energie Linda is echt zo'n meid die gewoon ritme heeft die die pit heeft en die gewoon door blijft vechten die het handje ook continu erbij heeft en die grote Russische ja, die geeft het gewoon nu, nu, nu al helemaal op. Het is een nuchtere meid. Uh, afgelopen woensdag op de persconferentie tijd met haar zitten praten. Staat uh, zeg maar met beide benen op de grond. Goed in het leven. 36,4 seconden op dit moment van de rondetijd. De Russin Skokova kunnen we echt vergeten. Die komt als een toerist langsgereden met beide armen op de rug. En een rondetijd van 38 seconden. Die, uh, die is klaar. Die gaat echt de, de val maken in het klassement. Wat we ook wel bij haar hadden verwacht. Omdat ze dus gewoon niet goed is op deze langere afstand. Echt een middellange afstand die Skokova. Maar als je een goed all-round klassement wil rijden, moet je op alle afstanden goed zijn. En dat doet Linda de Vries hoor. Want laten we niet vergeten dat ze tweede was op de 1500 meter gisteren. En nu is ze ook bezig aan een degelijke 5 kilometer. Ze heeft er 3 kilometer op zitten. En met 4.35.69 nu wel weer een 37er. Hebben. Ze ja, moet oppassen. Ja, inderdaad. Maar ze houdt het ritme wel heel erg goed vast.